Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin u in het komende uur vragen kunt stellen aan Sietse Bakker. Sietse Bakker is event-supervisor van het jaarlijkse Eurovisie Songfestival... dat eind mei in Baku plaatsvindt, de hoofdstad van Azerbeidzjan. En Nederland wordt daar vertegenwoordigd door zangeres Joan Franca... met of zonder indiale toy. Dat staat nog in de stellen. Al uw vragen voor Sietse zijn welkom op 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar Cv.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag Kazaluna. En als u trouwens deze uitzending wilt terugluisteren, dat kan ook. Dat kan via www.radio1.nl/slash Kazaluna. Daar kunt u zich ook abonneren op de podcast en op onze nieuwsbrief. Ziet ze, zit je er klaar voor? Helemaal. De eerste vraag komt van Pim uit Amstelveen. Pim wil weten waarom het festival in Azië wordt gehouden. Azerbeidzjan zegt die ligt niet in Europa. Volgend jaar wellicht Oezbekistan. Nee, geen Oezbekistan. Um, als, waarom nou Azerbeidzjan? Men vraagt ook eens, dus waarom mag Israël nou meedoen aan het Songfestival? Dan moeten we eigenlijk heel ver terug in de tijd, richting de jaren 20, 30 van de vorige eeuw. Uh, toen werd uh, de wereld eigenlijk opgedeeld in regio's. Uh, die, uh, dat had te maken met het bereik van, uh, van radio-uitzendingen. Uh, en dat was een Europese regio, een Noord-Amerikaanse regio... een Aziatische regio enzovoorts. Uh, en de, de grens van die Europese regio... die, uh, die liep uh, uh, ergens zo rond, uh, rond Azerbeidzjan en, uh, en Irak... Um, toen werden de Verenigde Naties uh, opgericht... en ook de uh, Internationale Telecommunicatie Unie. Uh, en die bepaalde weer dat elk van die regio's een omroepunie kreeg. Nou, daar is de Europese Omroepunie... Uh, inmiddels organisator van het Eurovisie Songfestival uh, uit voortgekomen. Uh, en alle uh, lidstaten van uh, uh, li omroepen die lid zijn van die unie, die mogen aan het songfestival meedoen. Dus ook Azerbeidzjan. Ja, dus Tunesië zou mee mogen doen, ja. Marokko zou mee mogen ja. doen, Libanon daar is ook allemaal wel de sprake van geweest. Ja, Marokko, Marokko heeft in, één keer meegedaan. Ja. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, dat maar, was, ging ja. niet helemaal goed. Ja, heb, heb je dat liedje in je computer trouwens? Dat liedje van Marokko? <laughs> ik, ik kan wel even kijken of. Ik oh, dat, om even een klein uh, stukje van die enige Mar uh, marokkaanse inzending ooit te laten horen. In 1980 ja, die was die dat, dat hè? He? Die heb ik hier. Ik ja, zal ik nou, dat is een klein stukje hoor. Klein ja. Samira heette ze. Na afval 1980, Marokko doet mee aan het Songfestival. Daarna niet meer vertoond, maar het zou dus zomaar kunnen als ze zich weer aanmelden. Dan een tweet van Daniel Temming. Die zegt, zou de jeugd van tegenwoordig niet wat voor het Songfestival zijn? Pakken de nummers en jongens met een persoonlijkheid. Nee, we hebben de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk altijd gedacht in termen van een zongfestival liedje. En het leuke van de muziek van de Jeugd van Tegenwoordig... en allerlei andere artiesten... Uh, is dat het allemaal net zo goed kan op het Songfestival. Uh, uh, er is geen uh, genrebeperking. En je ziet ook dat de afgelopen jaren... dat er nummers in uiteenlopende genres winnen en goed scoren. Dus uh, wellicht uh, de moeite waard voor volgend jaar. Ja, de Jeugd van Tegenwoordig zou dus mee kunnen doen wat dat betreft. En dan heb ik aan de telefoon Hans. Hans, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik Hans... heb een vraag. Ja, welke vraag wil je stellen aan Sietse? Ik heb er geld natuurlijk voor uh, mooie muziek en uh, prachtige mensen die daar uh, een, een kwaliteit leveren. En ik ga ook voor de hoogste beeldkwaliteit. Is dus mijn vraag, uh, wordt het uitgezonden in de, de High Division? Want ik, kan, ik heb allerliefste, uh, LED, uh, TV, mm -hmm. ook de allernieuwste led-tv, met de hoogste beeldkwaliteit. Yeah. En of het maar uitgezonden wordt in 1920 1080, uh, mm. andere beeldtechniek, of het wordt uitgezonden in 720 progressief scan. Dat is mijn vraag. Kijk, het yeah, yeah. gaat uitzenden in SD plus. Dat is opgewaande kliek. En Duitsland zet het volledig uit in de high definition al de hele tijd. Ja. Dus Duitsland gaan dit jaar voor de hoogste beeldkwaliteit. Alle zenders van Duitsland via de satelliet, heeft heeft okay. de hoogste beeld, beeldkwaliteit. Nou, ik ga, vraag... aan, ik ga het voorleggen aan Sietse. Die, die, die termen daar ben je een beetje mee kwijt. Maar <laughs> wordt het Songfestival uitgezonden in de hoogst mogelijke beeldkwaliteit in high definition? Sietze. Ja, het mooie van het Songfestival is dat we altijd proberen... om uh, qua techniek en qua uh, uitzendkwaliteit voorop te lopen. Uh, dus we zenden al een aantal jaren uit in, uh, in high definition. Uh, en een groot deel van de productie zal dit jaar... Uh, uh, eigenlijk door Duitsers gedaan worden in Azerbeidzaan. Uh, dus ook uh, wat uh, die uitzending betreft kunnen we weer de hoogste beeld- en geluidskwaliteit verwachten. Nou, Hans, dat wordt uh, in, en de, veel kijkplezier. in de beste kwaliteit te kijken naar het Songfestival uit Baku. Dankjewel voor je vraag. Dan ga ik van Hans naar Henk. Henk, ook jij een goede nacht. Hey, goedenavond. Want... Welke vraag wil jij stellen? Ik zou willen weten hoe het, met, uh, hoe het met Dana is. De Dana of Dana International? Dana. Dana van de all kinds of everything. Ja, ook aan het Oké, Citroën, hoe is met Dana? Uh, ik geloof dat uh, Dana uh, na haar zangcarrière zich heeft gestort in uh, de Ierse politiek. Uh, hoe het daar inmiddels mee gaat, weet ik oh, in niet. de Ierse politiek, ja. heeft ook wel, wel eens iets van. Uh... Ja, en het mooie is dat. dat uh, kijk, we hebben, we hebben inmiddels al, uh, ik geloof, ruim 1300 voormalig songfestivaldeelnemers... deelnemers die al dan niet actief zijn in de muziek. En het is ja, voor mij natuurlijk heel moeilijk om te volgen wat zij natuurlijk allemaal uh, uh, doen in hun carrières. Maar uh, heb, dit is het uh, interessante. Wat zeg je, ja, Dana heeft ooit gewonnen, Henk? In 1970: ja, we, all, all, all kinds of everything. Ja, mooi liedje. En ik, ik heb dat toevallig een beetje gevolgd. de eerste presidentsverkiezingen van uh, dit jaar. Dat deed ze aan mee. Oh ja, wacht, ze is het nee, niet nee. geworden. Maar ze nee, nee, deed je wel aan mee. Dat is dus inmiddels al doorgedaan als het niet geworden is. Nee, ja. nou, ze is de politiek ingegaan. En ik weet je ook nog te vertellen dat voor, een, voor een vrij conservatief-katholieke partij. Ja, ja dat hadden we van baas niks in Ierland. In, in Ierland. Wat je zeg je? Heb je het liedje in de computer zitten? Heb je het liedje in de computer zitten, Sietse? Jazeker. Ja? Ga, gaan we daar even naar op zoek. Bedank je nu alvast, Henk, voor je vraag. Klein stukje All Kinds of Everything gaan we voor jou speciaal draaien. Ja. Fijn, dankjewel. je wel. avond. Dag, Henk. Ja, dit is echt toen ik tien was, hè. No we hebben nog geen zwart-wit gezien. No. Met Willy Dobbel als presentator. Ja. Ach, dat voor dat dat ontstaan Ja, ver voor jouw <laughs> tijd. Willy Dobbel, dat was een omroepster, ziet Ja, dat weet ik wel. Dat had je toen ja, wel. heb die al. dames ja. die dan... Ja, dat die is... heb je in sommige landen nog steeds. In Noorwegen bijvoorbeeld. Dan nog steeds een hele tegenoveromroepster. Ja, zeker. Ah, Ach, sommige dingen hadden ze nooit moeten veranderen. Mooi, ik vind het wel een mooi liedje. Echt. Het is een ja, mooi liedje. Ja, ja. Vind je dit ook leuke liedjes? Want het is inderdaad ver voor jouw tijd. Nou, ik vind het natuurlijk wel leuk om zo af en toe eens... in de Songfestival Historie te struinen. En dan kom je af en toe nog best wel eens een paletje tegen... waarvan je ook nu nog steeds denkt van... het is gewoon een mooi nummer. goede compositie. Mooi gezongen. Ja, en ja, dit liedje heeft de tijden wel doorstaan. Want ik ja. presenteer ook op Radio 5 Nostalgia. En daar is dit nog steeds een liedje wat heel vaak gevraagd wordt. En wat altijd hoger alle lijsten staat. Dus een liedje dat geschiedenis heeft uh, geschreven. Uh, dan uh, eens even kijken... Um, een reactie van de Road Eurovision. Er valt geen indianenpijl op te trekken op het Songfestival. Gelukkig maar, dan blijft het leuk en spannend. Ja, de, uw tweets zijn welkom op, hashtag, of thans met, hashtag Kazaluna. Ik ben niet zo van de social media nog, uh, ziet ze dat merk uh, je. Kunt, uh, u kunt ook uh, mailen als u dat wil naar kazaluna.ncv.nl. En u kunt natuurlijk ook uh, bellen naar 0800-1121. Je hebt die computer vol met al die Songfestivaletjes uh, ja. uh, meegenomen... Wat vind jij nou zelf echt een liedje waarvan je zegt... dat is doodzonde dat we dat eigenlijk zelden gehoord hebben in Nederland? Nou ja, kijk, het Songfestival... vaak weten mensen de volgende dag al niet meer wat er gewonnen heeft. En toch, als je, je er eens in verdiept... dan zitten er ontzettend mooie nummers bij... door allerlei artiesten waar we in Nederland nooit meer iets van horen... Uh, en ik heb hier wel een, uh, een lijstje met een aantal van mijn persoonlijke favorieten. Uh, do, doe eens een zo'n favoriet. Ik ga, er, uh, ik ga er eentje draaien. Dat is de S-inzending uit 1999. Evelyn Samuel met het nummer Diamonds of Night. Mm -hmm. Stop. In komt ze, Evelien Samuel, in 1999, deed ze met dat dit meisje. Ze werd zesde. Je, je hebt ook in Estland gewoond, hè, ziet ze? Ja, uh, mijn hart achterna, twee jaar gewoond. Alweer je hart achterna? Ja, mijn hart achterna, ja. Dit keer met succes? Ja. Uh, nou ja, met succes. Het heeft uh, twee, twee jaar volgehouden. En, uh, uh, toen was de liefde voorbij en uh, ben ik weer uh, terug voor kast naar Amsterdam. Maar wel een mooie ervaring om gewoon eens in het buitenland te wonen. Niet alleen persoonlijk, maar ook, uh, ook, ook vanuit van professioneel oogpunt. Om eens te kijken wat zo'n festival nou in een totaal ander land dan Nederland doet. Ja, en, en je ging je hart achterna. De eerste keer dat je dat deed, uh, had het ook een link met het festival. Nu opnieuw, hè? <laughs> ja, dat was, een, uh, dat was een voormalige deelnemster. Dat klopt. Ja. Ja, heeft zij hoge punten gescoord? Zij heeft geen hoge ogen gescoord. Nee. Oh, nee. Uh, uh. Is dit voor jou ook van je hebt ook dat boek geschreven, hè? How to Live Wow, ja. uh, over, over jouw leven. Jouw, jouw leven dat je jezelf als wow beoordeelt. Maar in dat boek geef je ook allerlei tips en ideeën aan jonge mensen met name... om, om, om een leven te leiden zoals zij dat graag zouden willen leiden. Uh, is dit voor jou ook een, een manier om dat leven zo te leiden? Om dat hart achterna te gaan, om impulsen te volgen... om uh, uh, uh, je niet te laten remmen door wat mensen van je denken? Absoluut. Uh, ik, ik heb... Door deze, ja, door, door, door deze avontuurlijke tocht zelf ontzettend veel geleerd. Uh, in vrij korte tijd, op jonge leeftijd. En ik dacht, ik moet iets met die informatie. En uh, daarom heb ik toen besloten dat boek uh, te gaan schrijven. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen die ik de afgelopen jaren geleerd heb. is dat je. Uh, veel meer invloed hebt op, op je eigen leven... dan de meeste mensen denken. Zeker jonge mensen die denken, het leven overkomt je. Het hangt van, uh, van geluk aan elkaar. Uh, terwijl je eigenlijk zelf heel veel invloed hebt. Je moet alleen wel leren die invloed... Uh, op de juiste manier toe te passen. Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want uh, ik zei het al, je bent 27, je zit nu op deze post bij het Songfestival. Je hebt uh, uh, uh, onderscheiding gekregen als, als, als beste ondernemers van Nederland. Je hebt zoveel dingen al gedaan op deze leeftijd. Hoe heb jij dat geleerd om uh, uh, die dromen in de praktijk te brengen, als het ware? Nou, het is een typisch voorbeeld uh, van, you're never ready. Uh, maar op een gegeven moment dan dan word je in het diepe gegooid of, of je moet. Hè. Vaak, vaak is uh, uh, wanneer, wanneer je iets moet bereiken, wanneer je een situatie moet oplossen... Uh, dan geeft je dat vaak ook de inspiratie om, om het te doen. Maar geef eens een voorbeeld daarvan in jouw nou, uh, praktijk. Ik, ik, ik, ben, ik ben zelf uh, na, na allerlei conflicten in, uh, toen ik nog thuis woonde... Um, heb ik op een gegeven moment voor een hele scherpe keuze gestaan. van Wil ik, wil ik dit leven leiden zoals we dat nu in ons gezin leiden? Of, of uh, uh, maak ik de stap en ga ik de wijde wereld in? En dat heb ik toen uh, eigenlijk in vrij korte tijd besloten. Ik ben... Uh, ik ben gegaan, mijn hart achterna gegaan. Ben uh, zeer tegen de zin van, uh, van mijn moeder destijds. Ben ik, uh, heb ik me in het Zongfestival gestort. En zij dacht: van dat gaat niks worden. En uh, wat denk je dat ze, dat ze je gaan inhuren of zo. Uh, en ik, uh, ik was daarvan overtuigd. Ik geloofde daarin. en heb ook ontzettend hard gewerkt om dat, uh, om dat te bereiken. En wat betekent dat dan voor de relatie met je moeder op dat moment? Uh, nou, op dat moment, uh, uh, kijk dat heeft me wel jaren, uh, jaren gekost ge, ge, ge daarna om, om te investeren in, uh, in deze carrière. Uh, destijds was die relatie al niet goed en, en dat is hij eigenlijk ook nooit meer geworden. Uh, aan de ene kant zeg ik dat is heel jammer, natuurlijk. Uh, ik had het ook graag anders gezien, aan de andere kant... Zelfs bij familie. Er zijn vast ook wel luisteraars die dat herkennen, ook bij familie geldt dat je krijgt. Je hebt het niet voor het kiezen. En soms kan het gewoon zo zijn dat je het dat je niet door één deur kan. En soms kan je het oplossen. Dan is dat mooi. Als je het niet kunt oplossen, dan. Uh, denk ik dat het beter is om dat te accepteren en gewoon allebei je eigen weg te gaan... dan dat je je hele leven krampachtig bezig blijft om maar, uh, elkaar te vriend te houden. Ja, dat zeg je ook in het boek. Hè? Op een gegeven moment, uh, uh, als je merkt dat mensen je, je misschien niet begrijpen... of je tegenhouden in het, uh, in het uh, nemen van beslissingen... of in het maken van belangrijke stappen in je leven... misschien moet je je dan afvragen of die mensen nog wel bij je passen. En ja. moet je uh, je ambities niet laten temmen. Dus het, het is ook wel helder dat to live wow heeft ook een prijs. Uh, absoluut. Ik bedoel het, uh, mensen zeggen van oh ja, maar je hebt gewoon geluk gehad. En dan denk ik van ja, maar ik heb er wel uh, inmiddels ruim tien jaar heel hard voor gewerkt. Uh, natuurlijk zitten daar elementen van geluk in. Je bent op het juiste moment, op de juiste plaats. Je komt de juiste mensen tegen. Maar dan moet je ook wel in staat zijn om te herkennen dat je op het juiste moment zit en op de juiste plaats bent. En dan dat ook om kunnen zetten in, in iets tastbaars of in een bepaald resultaat dat je, dat je beoogt. Ja, en die weg die je met val en opstaan bent gegaan, die beschrijf je in het boek. Je bent inderdaad heel persoonlijk in het boek. Maar daarnaast geef je ook heel veel praktische tips. Ja. Hoe pak je dat nou aan? En hoe kun je er nou voor zorgen dat je überhaupt weet uh, welke weg je moet gaan? Weet welke doelen je wil bereiken? Tips wat trouwens volgens mij songfestival deelnemers ook nog wel wat aan kunnen hebben. <lacht> Daar gaan we straks over hebben. Maar eerst weer vragen. Want u kunt nog steeds vragen stellen aan Sietsebakker. Bakker. 800-121-Kazaluna uit of hashtag Kazaluna. Uh, uh, een mailtje van Beppi. Uh, Beppi schrijft... Uh, uh, gisteravond heb ik zitten kijken naar de uitzending... en ik hoorde het winnende lied. Ik moet u zeggen, toen ik het liedje hoorde... Uh, dacht ik een beetje aan Sur Suria met Dominique. Het doet me heel erg aan dat liedje denken. Het is weliswaar van ver voor de tijd van de winnende zangeres... maar toch, als ik het winnende lied hoor... dan doet het me aan dat liedje denken. Uh, ik hoop dat Nederland wint. Het is een vrolijk lied en echt een meezinger. En het zou fijn als Nederland hoog zou scoren. Ik wens haar veel succes, schrijft Peppi. Uh, en dan heb ik aan de telefoon meneer Van de Wal. Dag meneer Van de Wal. Dag, uh, goedenacht. Ik uh, heb ook een vraag. Ik zing zelf ook. En ik heb met verbijstering afgelopen jaren naar de songfestivals uh, gekeken. En dan is mij opgevallen dat het, het zo'n ontzettend uh, een grote show zijn... met laser uh, en, en uh, glitter en glamour en uh, extreme dansen en zo... De mensen moeten steeds gekkere dingen halen uit om nog uh, aan bod te komen, om, om er doorheen te komen. Zou het niet uh, beter zijn? En soms, uh, uh, vroeger had je dan dat een zangeres een eenvoudig lied zong. wat zo schitterend was. of een zanger die dat zo mooi zong. en dat was voldoende. En dan wonnen ze, zeg maar. Mm -hmm. Dus zou, dan, zou die uh, tijd weer terug kunnen komen? Is dat wat u zich Ja, vraagt? want je had vroeger de Nederlandse zangers... die dan de, de mooiste en de leukste liedjes zongen... vroeger in de zestige jaren. Nou, die kwamen dan op. En dan, ja, Siska Peters, uh, Ronnie Tobe... en uh, al die uh, Willeke Alberti. En, en dan kan ik wel even doorgaan, Connie Fink. En ik bedoel, en, en die had valk in de kerel zeggen. ja, je had zoveel goede Nederlandse zangeres. Ja, ja. En, uh, uh, Mieke Telkamp. En die zong een lied. Nou, dat roerden mensen gewoon. Meneer Van der Wal, en ik nou... ga de vraag even voorleggen aan Sietse Bakker. Uh, uh, maken dit soort liedjes ook nog kans op het Songfestival? Gewoon een goede zangeres met een mooie jurk en een mooi liedje. Of is het inderdaad wat meneer Van der Wal waarneemt, vooral veel glitter en glamour? Wat we de afgelopen jaren zien is dat het een, eigenlijk een hele mooie mix uh, van die twee is. De, de, de, de acts waarbij groot wordt uitgepakt, dat zijn wel de acts die vaak uh, blijven hangen. Laten we eerlijk zijn, het blijft televisie. Het is geen radioprogramma. Uh, aan de andere kant, wat meneer Van der Wal zegt... Van ja, er zijn uh, een eenvoudige jurk, geen opsmuk... Uh, gewoon een mooi liedje en een goede zangeres. We hoeven niet heel ver terug in de tijd uh, om zo'n winnaar nog te vinden. Dat was namelijk Lena uit Duitsland die, uh, die in, uh, in 2010 het Songfestival won. Die stond daar uh, zonder opsmuk, uh, geen achtergrondkoortje... gewoon in een eenvoudige zwarte jurk met een vrolijk nummer... wat ze goed tegen horen bracht. Uh, en daarmee uh, won ze met een, uh, een spreekwoordelijke landslide. Dus ja. uh, uh, ik denk dat uh, het blijkt dat het nog steeds kan. Dat soort nummers worden nog steeds uh, uh, uitgevoerd. Um, en ja, dat... Uh ik denk dat dat de vraag ook wel beantwoordt. Ja, meneer Van der Wal, dank u wel voor uw vraag. Ja. En tot een andere keer. Goeienacht. Ja. Ja, het valt mij ook wel op dat dit soort liedjes... misschien juist wel weer aan een, aan een terugkeer bezig zijn... op het festivalpodium. Dat heeft er misschien mee te maken dat de vakjury weer terug is bij het Aha. festival. Jarenlang waren wij het alleen maar die mochten kiezen. Nu zijn het ook weer professionals die uh, voor de helft hun stem uitbrengen. En dat beïnvloedt natuurlijk uh, het resultaat aan de ene kant... en ook wat landen insturen. Want ze zien nu ook weer... we hadden het al over Italië vorig jaar... Een, een, een schitterend uh, lied. Uh, wat dan toch mooi tweede wordt. Niet zozeer omdat het een flitsende act is. Ook niet omdat het een hele mooie meneer is. Maar gewoon omdat het een mooi liedje is. Ja. Is die weg terug ingeslagen... Uh, ik denk zeker dat de, de, de herintroductie van de, de, de professionele vakjuries... Uh, uh, dat, dat dat een positieve uitwerking heeft gehad op, op de kwaliteit van de muziek. Uh, en het Songfestival, ik zeg altijd, het is eigenlijk ook een beetje een soort economie. Hè? Uh, uh, als je ziet dat, uh, dat het ene goed verkoopt, dan krijg je daar ook meer van. We zien uh, nu weer meer landen die nummers in hun eigen taal uitzenden... Uh, uh, minder grote acts. Men gaat weer terug naar de basis. Misschien dat dat ook wel een beetje... Uh, uh, in het tijdsbeeld nu past. Hè? De, de economische crisis. Uh, uh, we gaan allemaal een beetje terug naar de basis. We gaan weer nadenken, wat vinden we echt belangrijk? En ik denk dat je dat op het Songfestival uh, terugziet. Het duurt soms alleen één of twee jaar... Voor de, om dat effect te laten doorwerken. Ja. ja. In dat verband een vraag van Bas Tukke. Die zegt, waarom is het verboden om live muziek te laten horen op het festival? Um, dat heeft eigenlijk vooral... Uh, praktische redenen. Je moet je voorstellen er staan uh, uh, tijdens de finale 25 of 26 liedjes op het podium uh, en wil je dat allemaal nog een beetje in een, uh, uh, in een, in een redelijk tijdsbestek uh, op televisie kunnen brengen, dan heb je niet heel veel tijd tussen die liedjes door om allerlei apparatuur aan te sluiten, te testen dat dat allemaal werkt en dat maakt het uh, ontzettend uh, foutgevoelig. Uh, dus daarom is een aantal jaren geleden uh, is besloten om, uh, om dat niet toe te staan. Wel jammer Op, eigenlijk. Ja, dat, dat, uh, wij, wij zien ook dat daar, dat daar vraag naar is. Dus wij kijken wel elk jaar van is er niet toch een manier... Ja, door bijvoorbeeld de vooruitgang van de techniek waarop we dat... Uh, opnieuw zouden kunnen terugbrengen. Dus als de techniek dat toelaat, brengen ja, jullie dat weer terug. Want absoluut. inderdaad, IJsland, we lieten het een stukje horen. Uh, dat IJslandse liedje, daar, daar speelt een viool een belangrijke ja. rol in. En die mevrouw staat daar straks voor niks te spelen... Uh, op dat podium in Baku. En het zou inderdaad veel mooier zijn als we haar echt zouden horen. Ja, en ik denk ook dat als je bijvoorbeeld een, een goede band... Uh, neem, laten we een Coldplay nemen. Ik denk dat een, een band als Coldplay of U2... die gaan niet uh, op het songfestival staan uh, playbacken. te playbacken. Ja, Iedereen zingt dus wel live. Al Iedereen zingt live, zeker. En ik, maar ik denk dat als we, als we een manier kunnen vinden... om die bands live te kunnen laten spelen... zonder dat dat een negatieve invloed heeft op, uh, op de kwaliteit van de uitzending... waar een van onze eerdere uh, vraagstellers uh, zou zo aan hechten... Ja. Um, uh, dat we dat uh, zeker sterk zullen overwegen. Ja, en die vakjuries blijven ook? Die vakjuries, uh, dat bevalt ontzettend goed. En uh, uh, die zie ik zeker de komende jaren nog wel een belangrijke rol... Uh, S uh, Belangrijker nog? Uh, ik vind het een mooie balans. 50-50. 50%, -50, uh, 50 voor de vakjury. 50% voor de kijker thuis. Zou je met allerlei andere combinaties gaan werken... dan wordt het toch enigszins arbitrair. Waarom 60, 40? Waarom 30, ja, 70? Ja. ja, En bovendien, die, die kijker thuis brengt ook een beetje geld... in het laadje van de Europese omroep. Nou, natuurlijk. laten we eerlijk zijn. Kijk, de, de, de, de, de, de kijker betaalt iemand die, die invloed wil hebben... als je dan bijdraagt aan het Songfestival... Uh, met je stem, dan doe je dit niet alleen door invloed uit te oefenen... maar het is ook een belangrijke bron van inkomsten. Er zijn mensen die zijn daar kritisch over. Ik zeg dan altijd, uh, uh, daar mag men kritisch over zijn. Geen enkel probleem. Maar dat betekent wel dat uh, het Songfestival... niet door de belastingbetaler uh, wordt betaald... zoals dat uh, wel vaak wordt gegeven. Uh, Beweert. Maar door degene die uh, besluit die daar het meeste aan plezier besteden. aan te hebben. De kijker, namelijk. Inderdaad. In dit geval. Je had het wel even over die kleiner wordende liedjes. En deze vraag sluit daar wel mooi aan, uh, bij aan. Een vraag van Roel. Uh, Roel zegt: Maak je je zorgen over de financiële crisis in Europa? Met Noorwegen, Duitsland en Azerbeidzjan hebben drie jaar na elkaar kapitaalkrachtige landen het festival gewonnen. Maar wat als pakweg Griekenland of Portugal uh, wint? Mm -hmm. Zal het festival dan, net als het Junior Songfestival... waar jij ook naam nou betrokken bij bent, trouwens, waarbij kinderen tegen elkaar uitkomen in Eurovisieverband. Zal dat grote festival dan ook minder groot worden georganiseerd? Of denk je dat zelfs een land in de financiële problemen genoeg geld zal vinden voor een prestigeproject als het Songfestival? Uh, nou, ja, Natuurlijk hebben wij onszelf die vraag... Uh, in, in 2008, toen de financiële crisis de kop opstak, al gesteld. Um, het Songfestival is een enorm groot project. Uh, buiten alle bestaande inkomstenbronnen... moet er vaak ook nog uh, een behoorlijk bedrag bij... vanuit de organiserende omroep. Um, en wij zijn toen gaan kijken van... Kunnen we, zou het nou mogelijk zijn om een Songfestival te organiseren... Um, binnen het daarvoor beschikbare budget... zodat je er niet als organiserende omroep nog heel veel geld bij moet steken. Um, we hebben die formule op de plank liggen. Dus mocht er een land winnen uh, dat zich echt niet kan permitteren... om daar heel veel geld in te steken... dan gaat het Songfestival nog steeds door. Waarschijnlijk met evenveel landen. Het wordt alleen wel een andere ervaring. Het wordt intiemer, het wordt kleiner, het wordt minder spectaculair. Dus stel maar... Litouwen wint... He, dat is een land wat, waar, waar ja. de crisis ook nogal toeslaat. Uh, Portugal wint. Dan gaat Portugal het organiseren. Alleen niet in een hal met 20.000 mensen. En niet met al te veel glittering. op het podium. Dat zou, dat zou heel goed kunnen. Dat als er bij het jaar gooien, 50 miljoen euro tegenaan. Hè? 50 miljoen dollar. Dus daar moeten we nog even... Daar ja, moeten we iets van aftrekken. Maar het is wel aftrekken. veel meer dan de Duitsers er tegenaan het is, uh, gooien. 30 miljoen ja, euro. Het is een hoop geld. Daar staat wel tegenover. Dat hè, bijvoorbeeld in Oslo bij het Songfestival. Daar... Uh, heeft de, de lokale economie heeft uh, uh, naar schatting uh, 100 miljoen euro uh, verdiend... Uh, direct en indirect aan het feit dat het Songfestival daar plaatsvond. Dus ja, al die het dure niet, biertjes. Het is dure biertjes ja. vooral, uh, dure hotelkamers. Ja. Uh, maar ook in de vorm van uh, toegenomen toerisme. Men zag, uh, ik herinner me, een, een, een verdubbeling van het aantal toeristen uit Rusland... dat opeens uh, Oslo overspoelde na het Songfestival. Dus je ziet wel dat het impact heeft. Dus om alleen maar te kijken naar de kosten, dat is misschien niet helemaal eerlijk. Maar er ligt een plan klaar voor ja, het geval dat een, een land in problemen... Absoluut. Stel inderdaad Griekenland wint, ja. dan kunnen de Grieken het organiseren. En wat is dan ongeveer het bedrag waar ik aan moet denken... Dan moet je denken aan een bedrag zo rond de 10 miljoen euro. En daar staan dan allerlei inkomsten tegenover. Dus dan zit je, zit je break-even, zogezegd. Overigens ja. wel leuk om te vermelden... dat de laatste keer dat het Songfestival winstgevend was... was het Songfestival van 2006 in Griekenland. Kijk, dat hebben ze dan wel weer goed gedaan. Ze die iets van geleerd. Ja, precies. <laughs> Ik vind het eigenlijk wel weer tijd worden... voor een mooi liedje uit jouw wonderencomputer... met daarin alle liedjes die ooit deelnamen aan het festival. Um, naar welke konterijen reizen we af? We gaan, we gaan naar Noorwegen, we gaan terug naar 1994, naar een, een nummer van Elisabeth Andreassen en Jan Werner uh, Danielsen. En ik heb voor dit nummer gekozen omdat uh, Jan Werner Danielsen uh, uh, recent op jonge leeftijd is, uh, is, uh, is overleden uh, aan een, een hartstilstand. Um, ontzettend tragisch verhaal, want die jongen was, uh, had ontzettend veel muzikaal talent, was ontzettend bekend. Uh, ...ontzettend bewonderd ook in Scandinavië... Um, ...en dat is dan opeens voorbij. Um, en dat verhaal heeft mij ontzettend aan het denken gezet... ...van ja, je, je, je moet uh, uh, wel degelijk met de toekomst in het vizier je leven leiden... ...maar geniet ook van elke dag, uh, want het kan zomaar opeens uh, voorbij zijn... Um, uh, en het is ook gewoon een fantastisch mooi nummer. Dus uh, dat is de instelling van Noorwegen van 1994-duet. Elisabeth Andreassen en Jan Werner, Daniels... En Elisabeth Andreassen, die kent u misschien nog van de Bobby Socks. Die wonnen ooit het Songfestival in 1985. Je bent wel een romantische Sietse. Dat vorige liedje was ook al zo romantisch. Het is ook een heel romantisch duet. Ja, maar het is natuurlijk ook wel een beetje een tijdstip voor dat soort nummers. Hè? Dat is waar. die ga je niet laten horen. Lordie, die die komt, uh, nee, mocht, misschien komt het er nog op zometeen, maar ik verwacht wel niet. staat niet op je focuslijst. Nee. Nee. Ron, goeiedag. Elke al een Sietse goeiem. Ja. ja, goeiemorgen, mag ook. Ja, ja nee, nee, goeiedacht. nee, nee ik, ik, uh, ik moet nog naar bed, dus het is goeiendacht. Heel ja, goed. Wat wil je weten van Sietze? Uh, uh, daar kom ik zo meteen op. De Bobbysocks, 1985, Let It Swing, uh, denk ik, uit mijn hoofd. Ja, ja heel goed. Ja. ja, Let It Swing, Let It Swing. Ja, geweldig. Ja, geweldig. vind ik ook. Leuk liedje, absoluut. Uh, nou, als we het hebben over het Eurovisie uh, uh, Songfestival uh, van dit jaar. Ja. Let op, Oekraïne. Met uh, Gajtara, dat is de zangeres. Be my guest. Be my guest. Je had het over het voetbal, hè? Ik zag een clipje en ik zag het op voetbalvelden. Want het, voetbal, het EK voetbal gaat natuurlijk naar Polen en uh, naar Oekraïne. Heb je, heb je de Oekraïne al in je wondercomputer zitten? Ik van heb dit hem jaar? nog niet in mijn wondercomputer zitten. Nee. Ah, nee, dat kunnen we nog even niet laten horen. Ron, maar dank voor de tip. Maar welke vraag heb je voor Sietse? Ja, ik had een vraag. Uh, Hebben we het over uh, de Olsenbrothers? Uh, ja. Een paar jaar geleden. Um, fly on the things of love. Die Duitse ja. uh, uh, winnares. Die, die hele jonge winnares. Lena. Uh, ja, nee, ik weet niet meer hoe ze heette. Inderdaad. Uh, van een paar jaar geleden. Ja. Dan hebben we het over onze eigen uh, Lieneke of Sineke. Of, of hoe ze ook heet. Sineke. Waar zijn ze allemaal gebleven? Uh, uh, laat maar zeggen... de. Uh, die mannen uit Denemarken, uh, die mm -hmm. werden nummer één. Uh, mm -hmm. Prachtig, de hele wereld keek ernaar, maar waar zijn ze? Waar zijn wat ze, ziet Wat gebeurt er met die winnaars en die, die Nederlandse uh, sterren die dan ook mee mogen doen, zoals Sineke? Nou ja, kijk, wat Nederland betreft, dat gaat, dat gaat al een aantal jaren niet goed. Maar bijvoorbeeld de drie die, uh, die, die namens Nederland naar het Songfestival gingen... die, uh, die hebben nog steeds uh, een mooie carrière. Die uh, zingen nog steeds voor volle zalen uh, elke week... Uh, en hebben nog steeds uh, uh, radiohits. Uh, als je kijkt naar internationale winnaars... dan uh, kan het de gemiddelde kijker natuurlijk niet ontgaan zijn... dat, dat we uh, geen grote winnaars meer hebben opgeleverd... sinds bijvoorbeeld namen als, uh, als Celine Dion, uh, uh, Johnny Logan... Uh, dus, dus die grote winnaars hebben we de afgelopen jaren moeten missen. Maar het is misschien ook wel een beetje tekenend... voor de vluchtigheid van de muziekindustrie uh, de laatste decennia. Er is natuurlijk veel meer concurrentie... vanuit uh, allerlei andere uh, regio's in de wereld. Dus er is meer concurrentie. Het is moeilijker veel meer om meer programma's te ook. Er is veel aanbod. In mijn jeugd had je ja. maar één zo'n groot evenement per jaar. Dat was ja. het Songfestival. En dus uh, ging iedereen het plaatje van Vicky Leandros kopen. Ja, precies. Dus het is... Veel moeilijker om door te breken, maar daar moet ook bij gezegd worden... dat we vaak zien dat zo'n winnaar wel degelijk in heel Europa een hit wordt. En dat zo'n winnaar dan in een redelijk aantal landen uh, flink aan de bak kan. Hè? Bijvoorbeeld Dima Bilan, die in 2008 het songfestival won voor, uh, voor Rusland. Die is in Oost-Europa razend populair. Die, uh, die reist... Uh, uh, dat deel van Europa continu rond om, om daar op te treden... en daarin allerlei televisieprogramma's uh -huh. te verschijnen. En dus... zijn wij dan extra kritisch. Want uh, Ron noemde ook Lena, de winnares van twee jaar geleden. Die was in ja. een groot deel van Europa succesvol. Bij ons heeft dat wel eventjes ergens in de onderste regionen... van de hitparade gebivakkeerd, dat uh -huh. liedje, maar daarna is hij bij ons volstrekt vergeten. Ja, nou, dat is, het vereist ook veel aandacht van zo'n artiest. Hè. Je moet heel snel met een, met een opvolger komen... Uh, die weer op de radio kan. Je moet op toené gaan. Uh, dat kost ook weer ontzettend veel geld. Uh, dus, dus het is, het is moeilijk om, om door te breken in Europa. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het... Uh dat het niet zomaar opeens weer raak zou kunnen zijn. Nee, maar je kostje is dus niet gekocht als je het zongfestival wint. Zeker, nee, die dan tijd moet je... Die tijd is echt voorbij. Nee, nee, nee. Dat, wat dat betreft is de invloed. Het is een mooie avond televisie, maar ja. de volgende dag uh, gaat men weer over naar de volgende wedstrijd. Bewerkt. Ja, dat Spreken. klopt. Ja. Ron, uh, ik hoop dat je vraag zo uh, goed beantwoord is. Dank je wel uh, voor het ja, stellen van die vraag. Een, uh, hartstikke leuke afstelling buiten de reffelijst. Nou, Dankjewel. dat vind ik fijn, Ron. Dank je wel. Uh, dan een vraag die binnenkwam via Jeroen. Jeroen vraagt zich af hoe het enthousiasme voor het songfestival in Oost-Europa valt te rijmen met de homofobe houding daar. Um, het Songfestival in Oost-Europa is... ik heb het al eerder gezegd vanavond... het is een, een mogelijkheid om die handreiking te doen uh, richting het Westen. Um, dat men in Oost-Europa nog een, een, een redelijke tot lange weg te gaan heeft... Uh, wat betreft de acceptatie van homo's... Uh, daar hoeven we geen doekjes om te winnen, dat is bekend... Um, maar daar staat tegenover dat we daar hier in West-Europa... dat we daar ook lang voor nodig hebben gehad. Decennia lang uh, hebben, we, hebben we die, die strijd uh, moeten aangaan. Uh, en zelfs nu hebben we daar nog steeds, uh, nog steeds issues mee, zelfs in Nederland. Dus ook daar zijn we nog niet uh, op het punt aangekomen... waar we, denk ik, als maatschappij zouden moeten, zouden moeten staan. Ik denk dat we Oost-Europa de, de tijd moeten gunnen... Uh, om dat, datzelfde proces uh, uh, door te maken. Ja. Ik denk dat men daar de associatie Songfestival uh, Homo's... ook niet zo heel sterk maakt. Nee, dat is misschien ook wel eerder iets voor het Westen? Dat denk ik wel. Ook in de, he, hier uh, zijn we allemaal doordrongen van het besef... dat, uh, dat homoseksualiteit niet zozeer met het Songfestival is verbonden... maar ook gewoon met de showbiz in het algemeen. Acteurs, actrices, presentatoren... choreografen, you name it. Uh, uh, er is een, een... een hoog percentage... Uh, homo's. Uh, uh, ik vind uh, persoonlijk, ik vind homo's ontzettend gezellig. Ja, ja en ook Europa <lacht> vinden ze die... over een tijdje ook gezellig, zeg je. Ik ben ervan overtuigd. Maar geef ze, geef ze de tijd ja. wat dat betreft. Um, dan een... vraag van Frank van Dam. Ik heb het adres van je site... even niet meegekregen... Uh, ik wil dus even zeker eens gaan kijken, maar we hebben het volgens mij nog niet over je site gehad. Je hebt wel een site in verband met je boek, hè? Ja, klopt. Dat is howtolivewow.nl. howtolivewow.nl. Is daar nou ook een overzicht te vinden van de prestaties van alle Eurovisie-nummers in de hitlijst? Nee, die vinden we op eurovision.tv. Daar staan allerlei mooie artikelen over wat er met al die Songfestival-deelnemers de afgelopen jaren in de hitlijst is gebeurd. Oké, okay, en dat is de site van de Europese ondernemers, ja. eurovision.tv. Ja. TV, TV, uh, Frank van Damme. Neem daar eens een kijkje dan. Uh, Rins, goeienacht. Ja, hallo, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik had ook een vraag aan, uh, aan Sietse Bakker. Ja. Uh, wat is er me dat me elk opvalt? Dat vroeger, uh, in de vroegere decennia, uh, elk land meer in hun eigen taal uh, eigenlijk, uh, liedjes zong. Uh, ik kan me nog herinneren van IJsland en uh, Frankrijk en ook een paar van die Oost-Europese landen volgens mij, ja. die meer hun eigen taal zongen. En daarna begon steeds meer het Engels uh, op te komen. Ja, nee, dat klopt. Kijk, het Songfestival is natuurlijk... Uh, we streven ernaar om dat een mooie afspiegeling te maken van wat er in de, in de muziekindustrie uh, gebeurt. Uh, in de jaren negentig is die regel losgelaten dat je in je eigen taal moet zingen dat paste op dat moment ook helemaal bij wat er in de muziekindustrie gebeurde en wat ik dan zo leuk vind is dat je de laatste jaren weer ziet dat men geheel vrijwillig weer kiest voor de eigen taal Nederland heeft dat gedaan, we hebben net IJsland gehoord, die, die, die gaan misschien hun eigen taal zingen, Servië heeft in, in 2007 gewonnen met een nummer in, in de eigen taal en een schitterend nummer, een prachtig nummer mooi uitgevoerd, uh, Molitwa en ik, ik... Ik vind het mooi dat landen de keuze hebben om dat te doen. En dat ook door in je eigen taal te zingen, je uh, klaarblijkelijk nog steeds kans maakt om het Songfestival te winnen. Ja, als ik jou zo hoor, ziet de nummers die je laat horen zijn, in dit geval in het Ests en in het Noors. Heb jij een voorkeur voor liedjes in een andere taal dan het Engels? Tenzij de liedjes uit Engeland of Ierland of Malta komen. Nee, niet per se, maar ik vind het wel leuk om zo'n taal. Uh, uh, niet alleen te horen, maar ook te voelen. Want het, het kan zomaar zijn dat je, dat je geen idee hebt wat iemand zingt... maar dat je toch door de, zeg maar de klankkleur van een taal... dat je, um, uh, dat je voelt waar zo'n nummer over gaat. Ja, ja. Uh, en uh, ja, daar, daar, kan ik wel, daar kan ik mijn avond wel mee vullen. Heb je nog een liedje voor ons in een andere taal dan het Engels? Uh, ik, heb, uh, ik heb een heel mooi nummer hier uh, in een andere taal dan uh, dan het Engels, ik ga het even opzoeken. Dat is een uh, inzending van het uh, toenmalige Servië Montenegro. Nu doen ze apart mee aan het Songfestival. Uh, dat was uh, de inzending van 2004, Zelko Joksimovic met het nummer Lane Mooie. Nou, dit is dus speciaal voor jou. Goeienacht. Ja, helder. En hij doet dit jaar weer mee voor Servië. Ja, hij gaat het uh, weer proberen. En uh, zijn track record is in ieder geval uh, positief. Dus iedereen kijkt er rijkhalsend uit... naar waar uh, Zelko Joksimovic mee, uh, mee komt. Ik heb nog een paar vragen voor je, Sietze. Uh, van Anne bijvoorbeeld. Goeienacht. Goeienacht. Welke vraag wil jij stellen aan Sietze Bakker? Uh, komt er niet veel politiek bij kijken... bij het stemmen op de uh, nummers? <laughs> Sietze? Nee, kijk... Die vakjuries die, uh, zitten allemaal met een muzikaal oor uh, uh, te luisteren. Dat zien we ook terug in het resultaat. Uh, bij de gemiddelde kijker gaat dat iets anders. Um, als je naar het Songfestival kijkt, dan ga je aan het einde beslissen... Hè, waar ga je dan de telefoon voor oppakken om, uh, om te stemmen. En wat mensen dan neigen te doen, is niet alleen te kijken... Hè, wat voor liedjes ze mooi vinden, maar ze gaan ook beter opletten... als bijvoorbeeld hun buurlanden optreden. Ze gaan uh, uh, als een nummer in hun taal wordt gezongen, wat vaak in, in bijvoorbeeld de, de, de Balkan... Hè, daar, die talen lijken allemaal op elkaar. Of in de, de Russisch sprekende landen. Uh, dan letten mensen gewoon beter op. Dan kunnen mensen zich beter identificeren met zo'n nummer... en neigen ze ook daar meer op te stemmen. Daarom uh, wisselen G Cyprus en Griekenland ook, uh, ook vaak punten met elkaar uit. Maar dat oma in Montenegro of een, een familie die gezellig voor de buis zit... in Turkije of Noorwegen... Uh, aan het nadenken is over uh, allerlei politieke verbindenissen... Um, uh, dat, uh, dat geloof ik niet. Nee, maar wij wisselen ook veel punten uit met België, ja, bijvoorbeeld. Ook. We letten beter hè? op, want we ja. willen toch weten wat die, wat die, die Belgen wat die dan doen. En soms dan komt België met een artiest die we hier ook een beetje kennen. Uh, er is vaak wat meer media-aandacht voor. Het muzikaal uh, idioom en, is vaak ja, uh, ja. Meer, meer herkenbaar. Ja, uh, ja. bijvoorbeeld uh, de drieërs zijn in België ook een beetje bekend. Uh, dus, dus je ziet allerlei verbanden tussen, tussen landen, waardoor men meer geneigd is om op elkaar te stemmen. Ja, wat politiek ik... is het dus niet, zeg je, maar wel herkenbaarheid wel en uh, verbondenheid. Ja. En daarom is die vacchuur misschien ook wel ingevoerd weer... om, om dat effect ook uh, ja. wat terug te brengen. Nee, dat klopt. Uh, die vaccuur moet over, over die grenzen heen kunnen kijken, zeggen ja. jullie. En wat ik dan het allermooiste vind, dat is hè, de mensen die heel kritisch zijn... en zeggen het is allemaal vriendjespolitiek. Dan zeg ik, nou kijk nou eens naar die puntentelling elk jaar. Kijk nou eens naar hoe die lijst daar aan het einde van zo'n show uitziet. En dan zie je dat het elk jaar een compleet ander scorebord is. Met, uh, met, uh, we hebben al 15 jaar elk jaar een andere winnaar. Dus wat dat betreft uh, uh, denk ik dat, dat het ook een beetje een overtrokken beeld is. Alain, dankjewel voor je vraag. Ja hoor, ik vind het fijn om te horen het antwoord. Nou, nou heel goed. Dag alle, Goeiedag nog. Dag. Ruud, goeiedag. Ja, hallo. Welke vraag heb jij voor Bakker van uh, het ja. Eurovisie Songfestival? Ja, ik heb begrepen dat ik snel moet zijn... Uh, <laughs> het is een, bijna een licht, twee uur, klopt. Een, een licht kritische. Um, de regelgeving. Ik heb begrepen, het Songfestival het is een festival over een song, een liedje, een liedjesfestival. Mm -hmm. Daar gaat het uiteindelijk om, mm -hmm. de mensen die de liedjes schrijven, uit de landen die deelnemen. Mm -hmm. Daar heb je dus straks een verklaring voor gegeven, welke liedjes of welke landen deelnemen. Nou, het ja, gaat ja. dus om de liedjes uit die landen. Dat is waar het over gaat. Wat ik dan niet begrijp, is waarom zo'n Lena van een paar jaar geleden... Uh, kon winnen met een liedje wat mede is geschreven door een Amerikaans. Mm -hmm. Dat is een heel ander continent. En waar het mij dan een beetje aan doet denken... is dat we eigenlijk zeg maar voor de Europese kampioenschappen... die we binnenkort tegemoet kunnen gaan zien... Hè, de, wereld, uh, de Europese voetbalkampioenschappen... Uh, dat we dan eigenlijk voor ons nationale elftal... een paar Brazilianen en Argentijnen inhuren... in een oranje shirtje uh, zetten... Mm -hmm. en Volgers zeggen, nou, dat is ons nationale team, en die gaan voor ons even de Europa Cup halen. Ruud, even, dat is voor, mijn... Zelf de idioterie. even voor mijn helderheid: bedoel je nu dat wij geen componisten uit andere continenten moeten inhuren? Of nee, bedoel niet. je dat wij Nederlanders met Nederlandse componisten aan de start moeten komen? En dat Noorden met Noorse componisten aan de start moeten komen? Ja, niet alleen Nederlanders. Duitsers hebben ook een rijk arsenaal aan componisten nee. en tekstschrijvers. Ja, Fransen, nou, noem ze allemaal maar op. En die hebben net iets moois gehoord over de eigen cultuur, en dat we zien dat steeds meer de mensen de neiging hebben ja. om in hun eigen taal liedjes ja. te maken. Dus inderdaad, een songfestival is een competitie tussen liedjes uit de landen die deelnemen. En dan moet je geen liedjes importeren uit ik weet ik veel wat voor verweg die standen. Ik mag. ga Sietse even laten reageren op deze stelling, goed. Ja. Ik, ik vind het een mooie vraag. Um, uh, ik ben ook geneigd om te zeggen, laten we elk land uh, vertegenwoordigen door een artiest uit dat land uh, met een, een componist en een tekstschrijver uit, uh, uit dat land. Um, nou is het wel zo dat als we regels invoeren... dan moeten we ook in staat zijn om ze te controleren. En als je, um, een, een, een, als je een nummer instuurt voor het Songfestival... dan kun je wel zeggen dat is geschreven door die en die Nederlandse componist... Maar zal, wij zaten er niet bij toen ze dat liedje schreven. Je kunt dat dus niet controleren. Dus dan kun je wel zo'n regel introduceren. Maar dat is dan een beetje een, een wasse neus. Want dan kan het zo zijn dat uh, de, de, de Amerikaanse componist... onder een Duits pseudoniem zo'n nummer instuurt. Dan is het dus niet meer te controleren. En dan heeft zo'n regel dus eigenlijk uh, ook geen effect meer. Dus dat is de reden dat we die regel niet, uh, niet introduceren. Nee, omdat het niet te controleren nee. is. je dankjewel voor je vragen. En een uh, goede nacht nog. Ja, ik ga nog even terug naar jouw boek, uh, uh, Sietse. How to Live Wow. Um, het ging er al een beetje over hoe, hoe je dat zelf geleerd hebt. Hè? Met vallen en opstaan. Met mm -hmm. het maken van keuzes die soms ook pijnlijke gevolgen konden hebben. Daarnaast geef je heel veel tips aan met name jonge mensen. Vind je richt je echt op jonge mensen in dit boek. Hoe, hoe je dat nou... Um kunt aanpakken, hoe je nou het meest uit je leven kunt halen. Um, kun je een paar van die voorbeelden noemen, uh, hoe, hoe mensen dat kunnen aanpakken? Als mensen nu luisteren bijvoorbeeld, jonge mensen die denken, ja, ja, ja, daar zit wel een succesvol uh, jong mensen in die studio, maar hoe heeft hij dat gedaan? Je kunt het heel klein en concreet maken, dat blijkt uit jouw boek. Ja, je zegt het zelf wel, je kunt het concreet maken. Uh, wat ik heel vaak zie bij jonge mensen, die hebben allerlei uh, wilde plannen, wilde ideeën. Uh, maar het is vaak heel breed. Ik wil rijk worden, ik wil succesvol worden, ik wil, um, ik wil uh, gezond zijn. Maar wat betekent dat nou echt? Wat, wat, wat is gezond voor jou? Wat is rijk voor jou? Wat is gelukkig voor jou? Hoe, hoe concreter je weet waar je heen wil in je leven, hoe, hoe makkelijker het er ei eigenlijk is om, om het te realiseren. Dus definieer aanzienlijke begrippen. Stel doelen, zeg je al. Stel concrete doelen. Um, en maak er ook niet te veel doelen van. Je kunt wel tien doelen hebben, maar op tien doelen kun je je niet richten. Het is net voetbal: je kunt je maar op, op één doel richten. Um, ik zeg ook wel eens tegen mensen: uh, denk uh, out of the box en ga eens uh, uh, vijf of zes mensen om je heen vragen hoe zij jouw toekomst voor je zien. En dat, mij, dat, dat klinkt als, als een onnatuurlijke vraag om mensen te vertellen van heel kort, kun jij mij eens vertellen hoe zie jij mijn toekomst uh, uh, voor je? De antwoorden die je krijgt kunnen je wel eens hele interessante inzichten verschaffen. Dat heb ik zelf ook zo ervaren. vraag die mensen is jou in één woord te omschrijven. Het is namelijk jij moet het gaan doen in je leven. Jij uh, jij hebt controle over je leven. Je hebt ontzettend veel invloed op waar je naartoe gaat in het leven. Dus het is belangrijk dat je jezelf ook ontzettend goed kent. Investeer in... Jezelf leren kennen. Nou, Zelfkennis, doelen formuleren, focussen. Dat zeg Absoluut. je ook. Uh, dat kan ik zelf nog wel heel veel van leren. <lacht> dus als je daar een doel gaat, heb dat doel ook voor ogen. En je je in niet. in ieder geval veel op het Songfestival gefocust. Ja, ik heb in <lacht> mijn leven veel op het Songfestival gefocust. Maar uh, soms stond dat ook wel weer een andere focus in de weg, denk ik. Dus dat, is, dat zijn tips. En eigenlijk, dat vind ik wel leuk als we het over het Songfestival hebben. Veel van die tips kun je ook uh, eigenlijk geven aan die deelnemers... die straks aantreden in Azerbeidzjan. Dat zijn veel al jonge mensen. Dat zijn mensen die nog een toekomst te, uh, te bepalen hebben voor zichzelf. Wat ik zo leuk vind om te zien is dat dan... Hè, dan slaan we weer een mooi bruggetje met het begin van, van deze mooie nacht. Um, dat dat Azerbeidzjan al jarenlang probeerde het Songfestival te winnen. En dat, had, dat was hun, hun punt aan de horizon. Het Songfestival winnen was het enige doel. Daar hebben ze jarenlang naartoe gewerkt. Hun strategie aangepast. Um, andere nummers gekozen. Hun promotie. Uh, elk jaar verfijnd. Uh, en uiteindelijk lukt het dan. En nu hebben we wel in Nederland als gesteld de finale halen. Misschien zouden we eigenlijk gewoon naar het Festival moeten gaan... met het idee om te gaan winnen. Ja, dat is een mooi doel. Als het nu niet lukt, lukt het misschien volgend jaar. Wie weet. Ja. Jij leeft je leven wauw. Uh, dat schrijf je in het boek. Jij je probeert het. Ja, ja, maar je bent er ook wel in geslaagd, zeg je. Als, als ik dat nu aan jou vraag... leef je je leven uh, zoals je het zou willen leven nu... dan zeg je ja. Voor het grootste gedeelte wel. Um, maar ook voor mij, uh, ik probeer nog elke dag te kijken... wat kan beter, wat kan anders, zit ik nog op de goede weg? Uh, als je dan een paar dagen achtereen in de spiegel kijkt en zegt... nee, vandaag was het niet. Dan, dan moet je bij jezelf te raden gaan van... is dit nog wel uh, datgene wat ik wil doen? Dan zit ik nog op de goede weg. Uh, dus ik ben daar wel steeds mee bezig. En evalueer ook steeds voor mezelf, is dit het... Of moet ik misschien um, um, ja, mijn, mijn, mijn paden verleggen? Wat is het volgende doel op jou voor je um, Ik heb nog ontzettend veel ideeën met betrekking tot het Songfestival. Um, die, ik, uh, die ik daarin kwijt wil. Uh, ik ben ook supervisor van het Junior Songfestival. Dat is uh, dit jaar um, toevallig in Nederland. In Amsterdam? Uh, in Amsterdam. In de Henneke uh, Musical? Ja, op 1 december. Uh, dat is de tiende verjaardag van dit uh, nog vrij jonge... Evenement eigenlijk. Um, heeft ontzettend veel weg van het Eurovisie Songfestival. Um, en ik vind dat een ontzettend mooi evenement, omdat het jonge mensen inspireert om iets met hun talent te doen. En het laat ook zien dat als je echt wil, dat als je erop focust, dat als je aan je talent werkt, hè, want met zeggen dat talent daar word je mee geboren, dat is al lang bewezen, dat is niet waar. Talent ontwikkel je door je te focussen op datgene waar je goed in wilt worden door te laten zien dat, dat iedereen dat kan. Of je nou hier uit Nederland komt, of uit Zweden... of uit een klein arm dorpje in, in Moldavië. Um, en als ik dat ook over kan brengen aan een, een jonge generatie... een nieuwe generatie songfestivalfans... Uh, dan kan ik weer een, een doel van mijn lijstje afstrepen. Ja, dat, dat leven, dat wauw leven... dat past dus voorlopig nog heel goed... samen met, met je werkzaamheden voor dat songfestival. Onthul eens een van die doelen die je met dat Eurovisie-songfestival hebt. Een van die dromen die je wil waarmaken? Wat ik zo mooi vind aan het Songfestival... is dat het mensen echt bij elkaar brengt. En in Oslo in 2010 uh, zijn we daar met de show, denk ik, heel goed in geslaagd... om mensen ook echt te laten zien dat er honderd miljoen kijkers... Uh, allemaal voor de buis zitten op hun manier, in hun huiskamer... met hun gekke hapjes en drankjes uh, en hun vlag. Maar ze zitten wel allemaal hetzelfde te doen. En op die manier zoveel mensen op hetzelfde moment... Um, zich op hetzelfde punt laten focussen... namelijk dat scherm met het Songfestival. Um, dat vind ik iets ontzettend krachtigs. Ze hebben iets uh, zodanig krachtig... wat ik de Europese Unie en de euro... en allerlei andere politieke uh, instanties nog niet, uh, nog niet heb zien doen. En op welke manier kun je dat vertalen naar... Spannende televisie. In Oslo is dat gelukt. Maar hoe kan dat in, het, in de toekomst? Uh, door die mensen in beeld te brengen. Maar ook door verder te gaan dan televisie alleen. Op internet. Via sociale media. Uh, uh, en ja, wie weet wat de toekomst uh, nog brengt. Zodat we bij elkaar ook in de huiskamer kunnen kijken. Wie terwijl weet. we te duimen <laughs> voor onze eigen inzending. Wanneer vertrek je naar Baku? Uh, ik ga nog twee keer naar Baku. Voordat we afreizen voor het Zonfestival. En uh, voor, uh, voor die... Laatste reis ga ik op 30 april al naar Baku. Dan hebben we de halve finale op 22 en 24 mei. En dan de grote finale op 26 mei. Ik wens je een uh, mooi uh, songfestival. Bakker, de event supervisor van het songfestival. Uh, dank dat je hier uh, wilde zijn uh, vannacht. En uh, reis voorzichtig naar en van uh, Baku. U bedankt voor het uh, luisteren, voor het meepraten. Kazanoula is er morgen weer. Dan ontvangt mijn huisgenoten Guilaine Plag als gast. VVD-wethouder Arno Visser uit Almere. En zij praten dan over het politieke... Klimaat in zijn gemeente. Heel graag tot morgen, dus uh, voor zo dadelijk uh, slaap lekker, maar ik heb nog een beter idee voor u. Gewoon blijven luisteren naar Radio 1. U hoort dan Herbert Codé namens de EO met de Nacht op 1. Heel veel genoegen daarbij. En wat ons hier allemaal uh, betreft, goeie nacht.